8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door en zal tot 1 uur definitief tot stilstand komen. En tot die tijd gaan we terugkijken op de spelen en we volgen natuurlijk de sluitingsceremonie. Hier is het NOS nieuws. Hier is Rachid Finch.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 In het oosten van Londen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het zou gaan om de grootste brand in de Britse hoofdstad in jaren. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Zo'n 200 brandweerlieden zijn uitgerukt om het vuur op het bedrijventerrein in de wijk Degenham te bestrijden. In het Hollandhuis, dat op ongeveer 10 kilometer van het terrein ligt, zijn dikke rookwolken te zien. Het ziet er niet naar uit dat de brand invloed heeft op de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen, die om 10 uur begint.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 We gaan door met terugblikken op de Spelen. Ieder uur kom, komen er twee sporten voorbij. Dit uur turnen en zeilen. En verder aandacht voor nieuws uit Iran. En eerst Egypte. Goodbye, London. Hier zijn Robert Meder en Herman van der Zand. De Egyptische president Morsi heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Mohamed Hussain Tantawi, zo heet die minister... was een van de machtigste mannen van het land. Correspondent Sander van Hoorn over het ontslag van Tantawi.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 Laan is uitgestuurd, een soort uh, uh, adviseur van de president wordt. Het lijken doekjes voor het bloeden, het waarmee uh, de president een echte, openlijke, misschien zelfs gewelddadige confrontatie met het leger wil voorkomen. Ja, dat was uh, correspondent Sander van Hoorn dus over het ontslag van de Egyptische legerleider Mohamed Hoessein Tantawi. Midnight Runners. En come on Eileen. Het is 8 minuten over 8. Ja, de hele dag uh, kijken wij al terug op de spelen. Elke uur zijn er twee sporten aan de beurt. En dit keer is het tijd voor de hoogtepunten van het turnen. Ja, ik ben blij dat ik dat gewoon nu heb kunnen laten zien. En uh, ja, maximale wedstrijd heb uh, Hoogste punten staan ooit. En dat op alleen spelen. Ja, super. Ik kijk naar de tribune tegenover me, daar hangt een spandoek. Fly, Epke, Fly. Heb jij gezien waar Epke is? Ik had het idee dat hij eventjes... Oh wacht, daar komt hij de hal weer binnenlopen. Hij is eventjes met zijn trainer Daniel Knibbeller de hal uitgelopen. De grootste vijand is denk ik een afleiding op het moment dat uh, hij de oefening moet doen. En uh, wil eigenlijk alleen daarmee bezig zijn. dat is natuurlijk hartstikke lastig helemaal op zo'n uh, zo evenement. Heel bijzonder. Volgens mij zit de beste Nederlandse prestatie ooit. En uh, ja, dat op een en Olympische Spelen. Ik moet hier zeker trots op gaan zijn, ja. ja. De komende minuut. ...gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. Daar komt de casino als eerste. Nou, die pakt hij. Dan komt de tweede erachteraan. Die pakt hij ook. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die heeft hij. Nou, drie vluchtteleventen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Oh, dit is een grotere fout, hoor. Die, die man. Oei, oei, hij heeft een fout gemaakt. Hij turt er al gelukkig wel door. Double door de Flying Dutchman. En hij staat. Ik staat. Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturpt. Hij staat, hij staat, hij staat. Hij ja, heeft de zon erop staan en dan gaat de vuist omhoog. Kom on, kom op met die scoren. Kom dat nog jullie? Ja, hij heeft het, hij heeft het. 5, 3, 3. hij heeft het. Vijf, drie, je weet nooit wat de rest gaat doen en ja, wat voor score je moet gaan neerzetten. Maar uh, ja, ik ben er uh, vol voor gegaan en uiteindelijk uh, leeft dat goud op. Dus uh, ja, super blij dat het uh, uiteindelijk zo is gelopen. Ja, Edwin Cornelissen, je kreeg een glimlach op je gezicht toen je zat te luisteren. Ja, het is leuk om terug te horen. Ik had het nog niet, uh, nog niet gehoord. Dus uh, dat was wel heel bijzonder. Ja. Wat, wat, wat was het beeld dat bij je boven kwam toen je dit hoorde? Uh, van dat totale explosie van vreugde in dat hele stadion. Dat mensen een staande ovatie gaven. En uh, het was een soort van ultiem kippenvel-moment, denk ik, voor iedereen die daar aanwezig was. En het was echt zo'n moment waar alles op zijn plek viel voor, voor Epke Zonderland. Maar ja, dus eigenlijk ook voor het Nederlandse turnen. En als je daar dan verslag van doet, het, je hebt op dat moment zo door hoe bijzonder dat is. Was je kippenvel ook zelf? Ja, ja, ja, op dat moment ook bedoel je. Ja, ja, ja. ja. ja het is echt. Uh, en wel een brok in ook, eerlijk gezegd. Echt, ja, ja weet je, je volgt zo'n jongen al die tijd. En uh, als dan de kroon op het werk komt op zo'n moment... Uh, ja, tijdens die Olympische Spelen, dat echt alles op zijn plaats valt. En dat hij met zo'n oefening, zo bijzonder, zo spectaculair... dat hij dan kampioen wordt. En je ziet ook wat het teweeg brengt. Hè, dat, dat zijn concurrenten met een meeleven. Er zat een Amerikaan, die was als eerste in actie gekomen. En uh, daar heb ik later een filmpje van teruggezien. Die zat gewoon met de vuist gebold, uh, terwijl Epke die vluchtelementen deed. Dus er zit yes, yes. Hij pakt hem. Dus ja, ze gunden het hem allemaal. En dat valt denk ik voor iedereen in dat stadion. Ja, dat, dat, dat viel me namelijk ook op. Toen, toen hij uh, weer vanaf kwam dat iedereen hem omhelsde, te feliciteren. En het leek ook nog oprecht ook. Ja, en bijvoorbeeld van Fabian Hambugen die dan uiteindelijk het zilver won. Ja, je kan ook denken als je hem bent van ja, daar gaat me goud. Want dat, ja, dat, dat, dat ging hem ja, door de vingers of natuurlijk. Of je spreekt juist uit wat een enorme klasse die heeft. En dat ja. zij zien dat ze gewoon bij net zoals Bolt. Bedoel, die valt gewoon niet in te halen. Ja. Dat geldt misschien voor hem ook. Nou, dat is ook wel zo. Het is wel zo dat als hij een, een stapje had gemaakt uh, bij zijn afsprong... dan was het alweer heel close geworden. Dus uh, ja, dat stapje had hij ook gewoon kunnen maken natuurlijk. En uh, ja, dan had Hambugen wellicht toch voor het goud kunnen gaan. Maar ja, hij stond echt als een huis. En ja, het is ook wel zo'n wereldje waar ze elkaar heel veel tegenkomen. Ze gunnen elkaar toch wel veel. En ik denk dat wat bij Hambugen ook wel speelde... en misschien ook wel bij de Amerikanen... is dat ze toch ook wel wat blij waren dat het eens een keer niet die Chinezen waren die wonnen. Want mm -hmm. die hebben natuurlijk dat recht de afgelopen jaren gedomineerd. Met uh, ja, oefeningen die er helemaal niet zo spectaculair uitzien. Ja, een Epke, dat is inderdaad de Flying Dutchman. Zo wordt hij ook echt wel gezien. En je merkt het gewoon aan alles. Ook uh, de, de buitenlandse belangstelling van media sinds hij dat goud pakte. Ja, het is echt overweldigend. Nou, het is echt een heel, heel andere oefening dan alle anderen. Ja, nou, je ziet wel. Je, je hebt eigenlijk twee soorten Rekstokturners. Je hebt degene die het echt zoeken in uh, de moeilijke handgrepen. En die hebben dan niet die vluchtelementen. Dus dat ziet er, uh, dat ziet er dan wat minder spectaculair uit. Uh, maar je scoort er wel hoog mee. Dat hebben die Chinezen dus bewezen. En je hebt inderdaad uh, de, de mannen die voor het spektakel gaan. Ja, Epke is er een exponent van, die hambugen is er een. Laifa, de Amerikaan, doet dat. Er zijn er nog wel een paar, maar zo spectaculair als Epke... hadden we ze nog niet gezien met die drie achter elkaar. Hij is hier uh, aan tafel geweest, twee keer Zoals Hadden we de eer om hem uh, te mogen ontvangen. En bij de tweede keer, toen hij het goud had... zei hij dat hij in ieder geval van plan was om door te gaan. Ja. En dat hij een nieuw element weer gaat uh, uh, instuderen... Uh, altijd bezig. Hè? Met jaar met, uh... Hij blijft maar bezig. Ja, ja, Nou ja, dat is voor hun natuurlijk de uitdaging. Mm. Hoe kan ik mijn oefening nog mooier, nog uh, spectaculairder maken en uh, ook nog zekerder, hè? want het is altijd een, een heel fijn samenspel. Het, het moet wel spectaculair zijn, maar ja, je moet ook niet een, een kans hebben van 60, 70 procent dat je er vanaf valt, want dan loont het toch niet. Mm. Mm. Dus ja, die balans, daar zoekt hij altijd naar. En ja, wat hij nu heeft gedaan met die drie vluchtelementen, dat is al wel echt een onwaarschijnlijk verhaal. Daar heeft hij dus de afgelopen maanden naartoe gewerkt. Hij heeft een heel uh, lastig voortraject gehad natuurlijk, hè, omdat hij niet al vorig jaar plaatste voor de Spelen. Dus hij moest eerst gaan meerkampen. Dat ging ten koste van zijn rekstok. Daarna heeft hij die rekstok weer op kunnen gaan pikken... ...en is hij gaan werken aan die, die drievoudige vluchtelementen. Dus, dus het is best wel een heel krap traject geweest. En uh, ik kan me herinneren een maand of wat voor de Spelen. Toen was het EK in Montpellier. En toen deed hij het voor het eerst, wilde hij het doen. En toen viel hij er in de kwalificatie vanaf. Dus toen was hij ja. nog helemaal niet zo stabiel. En hier wel. En ja, dat is natuurlijk voor hem wel het ultieme. Ja. Ja. Maar goed, er gebeurde meer hè? Dan, uh, dan Epke natuurlijk uh, alleen. Celine van Gerner heeft het ja. natuurlijk ook uh, uh, naar nou, verhouding redelijk goed gedaan. Kunnen we toch zeggen? Ja, zeker. Nee, die heeft het uitstekend gedaan. Ik, ik kan oh. me herinneren dat uh, Tom van het Hek toen zei... van ja, het zijn niet altijd de medailles die uh, de Spelen bijzonder maken. Maar ook sporters die ver boven zichzelf uitstijgen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat is wat Celine van Gerner heeft gedaan. Ze werd twaalfde in de meerkampfinal. En dat is voor een Nederlandse echt een hele bijzondere prestatie. De beste prestatie ooit. Uh, daarvoor was het geloof ik een negentiende plaats. Ergens in de jaren zeventig behaald. Dus daar kan je wel nagaan. Uh, ze stond eerst de reserve voor de brugfinale. Nou, daar kan je nagaan. Dan behoor je dus tot de top negen van de wereld. Dat is, uh, dat is echt heel bijzonder. En ze heeft zichzelf in ieder opzicht eigenlijk verbeterd. Een persoonlijke koor op de Meerkamp. Een persoonlijke koor op sprong en op brug. Dus ja, die heeft alles eruit gehaald wat erin zit. heeft echt heel goed gedaan. Ja. Kan zij nog beter worden? Ja, ja. Als, ze, als ze verder gaat werken, haar, haar sprong bijvoorbeeld is uh, altijd een beetje haar zwakte geweest. Uh, dus de, als ze daar echt zich heel erg op zou gaan toeleggen, dan zou ze daar nog wat moeilijker weer kunnen. Uh, ze heeft nu een brugoefening waar ze eigenlijk pas een aantal maanden mee exceleert. Als ze dat verder uit zou bouwen, dan zou ze misschien wel echt voor finales kunnen gaan uh, meedoen. Want daar heeft ze wel de kwaliteiten voor. Hè. Als ze nu al top 9 bent, nou, dan is dat doorstoten naar top 8. Dat, dat kan zeker. Uh, en ja, zij is wel iemand die eigenlijk al jarenlang uh, ook in die midden. ...wel echt bij de subtop van de wereld zit. En dat, uh, ja, dat, dat is toch wel heel, heel apart. Ze gaat wel ook even gas terugnemen, heeft ze wel gezegd. Uh, wel Even de focus op school leggen. En uh, uh, ja, dus in dat opzicht een beetje rustiger aan. Maar ze wil uiteindelijk wel, uh, wel het turnen, wel blijven doen. Hm. En dat is ja, bij de dames altijd weer de vraag. Hè? Want uh, ja, als je 16 jaar of ouder bent, dan, dan gaan vaak andere interesses een rol spelen. Ze krijgen een vriendje bedoel jij eigenlijk te zeggen. Bijvoorbeeld. Of ja. uh, ze, ze willen gaan stappen. Of ja, uh, yeah, helemaal, helemaal niet gek. Hè? Want uh, ja ze hebben het leven altijd in de teken van de turnen uh, gezet. Maar als ik haar zo beluisterde, dan was ze zeker niet van plan om te stoppen. Dus uh, daar gaan we vast nog wat van horen. Om dit gedeelte uh, af te ronden, dan gaan we nog even over Real hebben. Maar om dit uh, turn af te ronden, wat is je dan verder nog opgevallen? Uh, internationaal gezien, ja, er waren toch wel mooie dingen ook uh, die we gezien hebben. De Amerikaanse dames bijvoorbeeld, uh, die, die domineerden echt uh, de, met name de landenfinale. Daar waren ze echt van een grote klasse en uh, uh, vond ik ook mooi om te zien. Die Amerikaanse dames, dat zijn een hele andere soort turnsters dan uh, die fragiele Chinese meisjes en die, die Russische meisjes... Dus um, ja, daar staan echte vrouwen met de uitstraling die, die eigenlijk het damesturner zou moeten hebben. Hè. Als je een beetje wil afrekenen met dat imago van uh, kleine meisjesport... Nou, dan moet je naar de Amerikaanse vrouwen kijken. En ja, om één turnster dan in het bijzonder te noemen, dan is het Gabby Douglas. Een van de Amerikaanse dames die ook uh, de Olympisch meerkampioene werd. Dat was uh, in feite een nieuwe ster. We hebben haar vorig jaar bij het WK voor het eerst gezien. En uh, ja, nu pakt ze zomaar de Olympische titel. Uh, meisje met een ontzettend goede, mooie uitstraling. Ontzettend allround en uh, echt een hele... Hele mooie meerkampkampioenen. Dus haar vond ik te echt uitspringen. Mm. Um, Uchimura, de meerkampkampioen bij de mannen. Japanner, een alleskunner. Die echt, echt van eenzame klasse is. Dus het uh, was, was ook mooi om te zien. En wat ik zelf ook wel heel mooi vond was... Uh, Catalina Ponor, Roemeense. Hele elegante turnster. Die uh, eigenlijk al twee keer gestopt was. Maar speciaal voor het Roemeense turnen toch weer eens teruggekomen. En uiteindelijk het zilver pakte in de finale van de vloer. Ja, ook heel bijzonder op, uh, ik meen, 27-jarige leeftijd. Mm. Rea Lenners dan, uh, we noemden het er al even. Uh, die haalde de finale niet. Nee. Had ze wel op gerekend, denk ik? Of... Mm, ja, nou, eh, t, t, je weet het nooit helemaal nee. uh, bij haar. Het is, uh... ze, ze, ze was niet helemaal ontevreden toen ze hier was. Nee. En, en, toen ze wegliep, zwaaide ze nog naar de camera. Dat hoort misschien ook wel een <gulast> beetje bij die sport. Dus Het leek alsof ze niet helemaal ontevreden was. Maar nee. ze, had, ze had er wel kunnen staan in de nou, Ze had er wel een beetje, beetje de pest in. Maar aan de andere kant, ze werd geloof ik uh, de drie na slechtste. Dus dan heb je ook niet heel veel uh, te eisen. En dan kan je ook niet zeggen dat je ben of dat je, dat je het ergens. Uh, ja, dat ze je, het nie, je niet gegund hebben of zo. Ze heeft het gewoon zelf echt laten liggen. En misschien moet je gewoon constateren dat ze op dit niveau. het niveau niet heeft om, uh, om in een Olympische finale top 8 te staan. Uh, ze heeft natuurlijk al een hele voorgeschiedenis. in 2004 voor het eerst meegedaan. Nou ja, dat was een heel ongelukkig toernooi voor haar. Toen wist ze wel de finale te halen. Maar ja, toen, uh, toen ging het daar in die finale mis omdat ze de tel kwijtraakte. Ze dacht dat ze 9 sprongen had gedaan. En ze vroeg aan haar coach tijdens het springen. hoe ver ben ik? En hij riep 7. Zij verstond 9. Ze stopte ermee. Ja. Uh, dus ja, met dat imago moest ze sowieso al afrekenen. Ze had er denk ik niet eens heel erg rekening mee gehouden dat ze zich zou plaatsen voor de Spelen. Want dat, dat was eigenlijk ook kantje boord op het uh, test-event in januari. Uh, ja, toen lukte het ineens. Uh, eigenlijk boven ieders verwachting. En toen pakte ze ook het zilver wel in die wedstrijd. Maar ja, met de Spelen, met alle wereldtoppers die dan aanwezig zijn, dan, uh, dan komt ze echt een beetje tekort. Dus dat, dat werd wel duidelijk. Ja. Oké. Okay. Nou, al met al, het turntoernooi uh, kunnen we samenvatten in één woord. Epke. Epke. Ja, goed, bij deze. <laughs> Dankjewel, Edwin Cornelis. Ja, um, we, gaan, uh, we gaan eens even vanavond ook weer bellen... met een aantal uh, correspondenten in landen... die uh, mee hebben gedaan uh, aan de Olympische Spelen. Eens kijken hoe uh, de Spelen daar zijn ontvangen, hoe ze zijn verlopen. Uh, vanavond maar eens even uh, naar Grootmacht Rusland gaan kijken... Uh, correspondent uh, Olaf Koens, Rusland is op de vierde plek geëindigd uh, op de medaillespiegel. Uh, hadden ze hoger ingezet vooraf of niet? Uh, het is eigenlijk een beetje moeilijk te zeggen. Ik denk niet dat de Russen hoger hadden ingezet. Hè. Vierde plek na uh, Amerika, China en Groot-Brittannië is helemaal niet slecht. Maar ja, de, de Russische minister van Sport, Vitalik Mutko heeft al gezegd... ja. Dus luister, die, die juryleden in Londen die zijn hartstikke, hartstikke corrupt... en die, die stemmen helemaal niet voor onze, onze Russen. We hadden eigenlijk meer medailles moeten krijgen. Maar ja, de meeste Russen vinden eigenlijk dat ze niet zo moeten zeuren. Er zijn gewoon veel medailles gewonnen en is daar best bij mee. Ja. Nou, nou, nou presteerde Rusland altijd goed... omdat er nog zo'n uh, enorme sportstructuur lag uit de Sovjet-tijd. Is dat niet meer zo? Nou, dat is natuurlijk aan het veranderen. En je ziet dat, dat, dat Rusland uh, eigenlijk uh, bijvoorbeeld de winterspelen... waar het traditioneel heel erg dominant was uh, de afgelopen decennia, mag je wel zeggen... Ja, dat het daar de laatste jaren toch een aantal uh, flinke kansen heeft laten liggen. En dat komt inderdaad door die infrastructuur. En uh, in de Sovjet-Unie was natuurlijk alles uh, voor sporters. Uh, sport was voor de Sovjet-Unie een van de belangrijkste uh, ja, zaken... Om, om, om de wereld te laten zien dat het land een grootmacht was. En uh, uh, ja, daar teert het Rusland van nu altijd nog op. Er is niet heel op dit moment niet heel veel interesse in sport. Er is wel interesse, maar er, er zijn geen trainingsprogramma's. Als je bijvoorbeeld wil schaatsen, lange afstand schaatsen, ja, dan kan je dat alleen in Moskou of in Kolomna doen. En de rest van het land, ja, dan moet je maar een andere sport kiezen. Dus je ziet dat het land een beetje teert op, op dat Sovjet-verleden, maar dat wordt nu langzaam aangepakt. Uh, deze spelers zijn ook heel wat medailles verloren uh, door Rusland. Het lukte dan net niet. Er zagen we nogal uh, eens uh, een traantje vloeien. Uh, Marts Meets noemt het dan de spelen van de traan. Uh, maar Rusland, bij Rusland lijken ze altijd wat te huilen. Hoe komt dat? Ja, moeilijk, moeilijk uit te leggen. Er zijn inderdaad prachtige beelden van, van, van turnsters en van, van, van andere sporters... die dan net misgrijpen hè, en dan net wil verkrijgen. ja die arme meisjes die huilen dan tranen met tuiten. Dat is wel vaker gaan vragen. Ja, hoe komt dat nou eigenlijk? Dat is heel moeilijk uit te leggen. Het zijn eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats vergeet niet dat ja, wanneer je in Rusland met geld naar huis komt... nou reken maar dat je niet meer op zoek hoeft naar een appartementje of een nieuwe auto. dat krijg je natuurlijk allemaal van Vladimir Poetin. En ten tweede... ja er is natuurlijk iets bijzonders aan de Russische vrouw. Hè? We hadden het net al even in de vorige het over de Amerikaanse vrouw. Er, er is iets, iets, iets bijzonders met, met, met de Russische vrouw. Je ziet het bijvoorbeeld in het proces uh, tegen die meisjes van Pussy Riot. Uh, ja, die, worden, die staan in de rechtszaak, uh, die staan in de rechtbank, die moeten zich verantwoorden. Die bieden onder excuses aan, maar ze huilen niet. En uh, dat wordt eigenlijk niet geaccepteerd. Hè? Je moet huilen. Je moet als vrouw moet je je emoties tonen. Uh, uh, in de zaak van die, die Pussy wij het schreef een Amerikaanse collega van mij. Uh, if you are a woman in Russia, nothing but tears will do. Misschien geldt het ook een beetje voor de, voor de Olympische Spelen in die zin. Maar het is, ja, het is fascinerend het is iets eigens aan de Russische vrouw Laten we even luisteren naar die, die landenfinale van de dames bij Turn. Avanasheva, de laatste Turnster. Fantastische oefening. Maar in de laatste serie... ...komt ze ten val. En dat is triest. Rusland laat het hier liggen. De kansen op goud. De Amerikanen laten niets liggen. De Amerikanen winnen goud. Rusland blijft in tranen met zilver. Roemenië is blij met brons. China zonder eremetaal. Maar sinds 1996 is er dus weer goud voor Amerika. Ja, Rusland in tranen om het zilver. Maar dat is toch helemaal niet slecht? Nee, dat, dat, dat is ook eigenlijk zo. Maar goed, je moet er natuurlijk in denken dat, dat, dat zulke sporters daar hun het leven naartoe werken. En Er is van altijd ingeprent. Wanneer je met goud naar huis komt, dan hoef je je nergens in de toekomst zorgen over te maken. Ja, dan win je zilver. Wij vinden dat ook niet slecht. Hè? Wij hebben de mentaliteit van uh, meedoen is belangrijk en dan winnen. Maar ja, dat, uh, dat is absoluut geen, uh, geen Russische eigenschap. Ja. Hebben die Spelen wel geleefd in Rusland? Natuurlijk, heel erg. Uh, uh, eigenlijk meer dan, dan, dan ooit ervoor. Dat komt natuurlijk vooral omdat we over twee jaar Rusland zelf de de de Winterspelen in dit geval, mag organiseren in Sochi in 2014. En uh, ja, je ziet ook dat, dat zelfs uh, de Olympische Spelen een, een soort politieke dimensie hebben gekregen. Sommige mensen vragen zich af van ja, waarom hebben we eigenlijk geen lange schaatsbanen in, in andere delen van het land? Je ziet ook dat bijvoorbeeld nationalisten dit aangrijpen uh, tijdens het judo of tijdens de worstelsporten. Ja, daar zie je dat uh, Russen vooral uit de Caucasus uh, medailles winnen. Ja, daar zijn dan uh, de nationalisten niet blij mee. Die zeggen dan van ja, waar blijven onze grote Russen zelf leven? Ja, uh, die verbestend feest natuurlijk. Een ja, beetje. Al met al denk ik dat de meeste Russen toch erg tevreden zijn met het resultaat. Het is een beetje de plek waar Rusland hoort te zijn. Net onder China, onder Amerika. Ja, Groot-Brittannië heeft nu heel goed gepresteerd. De Russen zeggen daarvan: dat komt omdat de Olympische Spelen in Groot-Brittannië zijn georganiseerd. Nou, wacht maar tot Sochi, dan zal Rusland flink zijn maar duizend binnenslepen. Ja, is dit eigenlijk al warm lopen in Rusland voor Sochi? Wordt er al ontzettend naar uitgekeken nu? Absoluut. Uh, ik, geloof, uh, ik was er natuurlijk niet bij, maar ik geloof dat de beste feestjes uh, dit jaar in het Olympische uh, huis uh, van, van, van Rusland waren. En er wordt absoluut naar haar uitgekeken. Maar Rusland is er al heel lang mee bezig. Het is echt van die Spelers en bovendien een beetje een peten. Een, een, een, een, een, een, een, een, een pet project van, van Vladimir Poetin. Hij wil echt dat die spelen er heel mooi uitkomen te zien. Uh, er worden miljarden en miljarden uitgegeven in soort om het allemaal uh, topfijn in orde te maken. Het is bijna zelfs al klaar, de grootste... Uh, de complexen liggen er al en uh, uh, ja, nu moeten alleen de vrijwilligers nog opgeleid worden dan moet het, het land nog Engels leren spreken. En dan uh, ja, kunnen we over twee jaar uh, opnieuw verslag doen, maar dan vanuit Sossi. Ja, we nemen wel uh, hoe en wat in het Russisch mee uh, over, over twee jaar, hè, Olaf. <laughs> Anders ben ik er ook nog. Oké. Okay. Uh, bedankt in ieder geval voor jouw uh, jou Russische blik op de speler Olaf Koens. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars, op zoek naar verhalen voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Dit is een afscheid, Erben. Ja, helaas. Je bent alleen niet te horen. Je bent al weg eigenlijk. Ben je er nu weer? Ik ben er zeker ja, weer. weer. Ja, ja, ja, ik ben er ja. zeker weer. Ja. Ja, ja. Ja. Dus nogmaals, dit is een afscheid. Ja, helaas wel, ja. ja. Vind je het jammer dat het klaar is? Nou ja, ik, ja, ja, ik vind het heel jammer. We zijn er echt nu wel, uh, wel, wel in een flow van... de. Iedere dag actie, iedere dag iets moois maken. En uh, dat is, dat is nu, nu afgelopen. Zat je ook in een bubbel? Bubbel, ja. de bubbel is een beetje het woord van de speler, vind je niet? Nou, vind je dat? Ja, ja, vind ik heb met name gewoon heel, heel veel sport gezien. En ik heb heel veel mooie, mooie momenten meegemaakt. Ik vond het ongelooflijk uh, leuk om het vanaf, vanaf deze kant te zien. Hè? Want normaal gesproken ik heb de speler meegemaakt als, als sporter... Uh, en ik heb nu de, de spelen echt meegemaakt. Wel tegen de sport aan. Geen supporter, maar wel heel dicht bij die sporter. Um, en dat vond ik onwijs leuk. Ik heb, ik heb zulke mooie momenten meegemaakt. Bijvoorbeeld met de ouders van Mariana Vos. He, die, heb, die heb ik zien huilen. Ik heb een heel warm moment, moment meegemaakt. Met de ouders van Dorian van Rijzenberg. Op het moment dat hun zoon... Olympisch kampioen werd. De dus broer, broer van Epke. De broer van Epke herre. heb ik tijdens de kwalificaties... en tijdens de, tijdens de, de, de finale gezien. Dat waren prachtige momenten. Dat ben je, ik, ik, zag, uh, ik stond zo dichtbij bij Epke. En dan zie je, zie je die angst, uh, geluk... alles zie je in zo'n herre terugkomen. Herre zag die oefening. En toen... Tussen de tijd toen de oefening gedaan werd en de puntentelling... zag je ook de twijfel in, in, in het gezicht van de herren van... ja, ik denk dat het niet genoeg is. Of zou het toch wel genoeg zijn? Of is het niet genoeg? En dan komt, komt, komen we die punten en dan is in één keer die ontlading daar. Dat is ja. zoiets moois als je daar dan zo naast mag staan. Dus ik heb echt in een enorme bevoorrechte positie gezeten. Ja. Maar ik heb, ik heb ook andere dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld een, een flooitje Engel. Hè? Dat, is, dat is toch wel een beetje... Uh, kijk, de speler heeft, heeft allemaal een mooi verhaal en iedereen weet die mooie gouden medailles maar dat is ook een keerzijde en, en uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een week geleden mocht ik een reportage maken met Floortje Engels dat, dat, dat is de reserve van het, uh, het hockeyteam die op de en tribune, je... tribune zit die zit op de tribune ja, ja de reserve dus die heeft ook die mocht niet in het Olympisch dorp zitten. Die mag niet tijdens de wedstrijden aanwezig zijn. Maar op het moment dat iemand geblesseerd zou ra raken... zou ze de volgende wedstrijd mee mogen doen. Zij heeft de hele voorbereiding meegedaan. Net zoveel gegeven als al die andere dames. En ze heeft zich volledig in het dienst gesteld van, de, van het team. Zij heeft echt haar eigen belang opzij gezet. gezet. En zij heeft iemand anders geholpen aan een gouden medaille... En, dan, en dan, volg je, dan volg je ook tijdens die wedstrijden die, die dan daarna komen. En dan zie je gewoon dat daar in één keer 16 van die meiden... staan te hossen in het, het Holland-Heinekenhuis. Olympisch goud omgang krijgen. En dan zie je daar aan de zijkant zo'n meisje staan. Dan denk je van ja, dat zijn ook de Olympische Spelen. Ja. En dat, dat, dat, doet ze, dat heeft ze dus voor de tweede keer gedaan. Dus dat is echt een fantastische prestatie. En dat zijn fantastische momenten die ik in ieder geval... de, de rest van mijn leven niet meer uh, ga vergeten. Wat heb je eigenlijk vandaag gedaan? Ja, nou, Om het toch een zijn. klein beetje af te sluiten. Kijk, en we zitten hier. Uh, het reizen is verschrikkelijk. Dus het is echt... Ik moest heel... Maar dat valt reuze ja, ja, nee, nee ja, ja, ja, maar ik, moest, ik moest overal heen en dan moest ik ook, ook iedere avond moest ik hier, hier in het holland Heilige ja, Huis okay. weer terug ja, ja, zijn. Ja, okay. Dus dan was ik wel een beetje vermoeid en dan bleef ik hier een beetje hangen. En dus ik heb bijna al die huldigingen ook wel eens een beetje gezien. En het leek me zo leuk om ook eens een keertje zo'n huldiging te doen. En dat mocht ik gisteravond doen. Dus de ik mocht. Bij nee, nee, nee, nee, niet bij de mannenhokkers. Ik mocht de huldiging doen van Lisa Westerhoff en Lopke oh. Berkoud. En dat vond ik namelijk heel bijzonder, want uh, Lisa Westerhoff uh, is zelfster. Uh, maar uh, ik ken haar al 13 jaar geleden. Deed ze ooit toelatingsexamen voor de KLS, de KLM Luchtvaartschool. Uh, en daar deed ik ook toelatingsexamen voor. En daar hebben we drie dagen intern gezeten. Ik ken haar helemaal niet. Maar sindsdien hebben we een beetje contact gehouden. We zijn alle, waren allebei geslaagd, allebei aangenomen bij KLM. Alleen zij heeft daadwerkelijk ook echt. Zij is, nou, zij is ook piloot geworden. Nou, zij heeft de Olympische ploeg van Beijing teruggevlogen. Mm -hmm. En daarna dacht ze van... ik wil alsnog gewoon die gouden medaille... of, of een medaille winnen. En toen heeft ze vier jaar geleden gezegd... Van, ik ga invliegen en ik ga mij voorbereiden op, dus op de Spelen. Ik heb haar de hele voortregen gevolgd En ze, dat heeft geresulteerd in een bronzen medaille. En ik mocht gisteravond die medaille uitreiken. Hier. Lieve Lisa, ja. wat denk je? Ik, ik ben heel erg blij. <laughs> ja. Je ligt hier gewoon even rustig op de bank, onderuit gezakt. Ja. Met, met, met, met sprankelende oogjes. Ja. Beetje, een, beetje nat al. <laughs> nee, ik ben echt super blij. Ik vind het echt tof dat, uh, dat Mark hier, de fysio, die naast me zit, en, uh, en Chaco erbij zijn. En, uh, ik ben ook gewoon heel erg blij voor het team. En vooral opgelucht dat we, uh, dat we een medaille hebben gewonnen voor het team. Zonder denk, ga je gehuldig worden. Ja, gaaf. Ik ben heel benieuwd. Heb je al een huldiging gezien? Ja, nee, ik heb echt ik, ik heb in een crocon gezeten de afgelopen twee weken. Ja. Ik heb echt niks meegekregen. Echt onwijs gaaf. Ja, ik uh, ben heel benieuwd. Ik wil zo graag dat podium op. Lopke heeft het al een keer meegemaakt. Voor ja. mij is het echt helemaal nieuw. Ga je er echt van genieten? Ja, enorm. Ja. Ja? Ja, ik ga heel langzaam de trap aanrennen, open, denk ik. <laughs> ja, ga er graag gezellig mee. Dan kan je ons niet huldigen? Zet je op. op. Ik ben hyper, ik heb er zin in! Bizar, hè? Bizar, hè? Ja, dat is echt bizar, ja. Jacco, en het is nog veel groter dan, dan vier jaar geleden, hè? Ja, veel, veel groter. Ik denk uh, meer dan het dubbele. Ja. 6000 man. Ja, en uh, ja, volgens mij een in Betje, maar het iets van 2,5, 3. 6000 man, dat is toch bizar? Hè? Ja, ah, zo, cool. zo cool. Ik krijg nu de, de lauwe lansen. Wat moet ik eigenlijk doen zometeen? Uh, je mag uh, deze op de hoofd van Lisa en Lopke plaatsen. Je mag de dat is alles strijken, ja. En een goed verhaal erbij houden. Oh, oh nu, nu voel ik druk. Wat zei je? Nu voel ik druk. Voel je druk? Ja. Ja, ik zie het aan je. <laughs> ik heb nog geen idee wat ik ga zeggen zometeen, Maar goed. Er komt heus wel eens in uh, op. Die twee bronzen meiden. En laten jullie horen voordat ze jullie zien. Lisa Westerhof en Robke Berkoud. En meiden, er is, een, uh, er is hier een man die jullie gaat huldigen, die jullie veel huldigen. Hij heeft zelf een bronzen plak. Hij is zelf tweevaardig wereldcompiet op de sprint. En hij is hier. Hij kent jou ook op een andere manier nog. Ik geef me een groot applaus. Erben Werdermans. Ja. Ja. Ja, leuk! Oh, wat oh, oh. leuk. Ja. Ja. Oh, wat oh, leuk. Ik had hem. Mag ik eigenlijk staan? Eh? Mooi hè? Ja, je staat hier toch aan, hè? <tie> ja, leuk! Kom. Oh, ja, Lisa en Lopke. Ja, ja, ik ben zo ongelooflijk blij dat ik hier mag staan. Uh, ooit, 13 jaar geleden, toen deed ik ooit toelatingsexamen voor de KLS. De Kalen Luchtvaartschool. En toen kwam ik een klein meisje tegen die wilde ook graag piloot worden. En dat was jij. Dames, gefeliciteerd. Ik mag jullie een lauwe hand geven. Ja hoor, daar gaan ze. Crowdsurfer over het noord honderdijk uit heen. Het feest is compleet. Deze spelen waren fantastisch. Ik heb een fantastische ervaring gehad. Ik vond het mooi. dankjewel. je <tiedert> wel. Mooi, ja, ja, ja. deze keer niet de reportage over de medaillewinnaar, maar over degene die komt de Ja, lastig, ja. ja. En wat weet je het meest bizarre is dat ik moest met zo'n zender, moest ik, ja. wel, ik drie keer geloof ik zo'n hulde gedaan. ik weet helemaal niks. Nee, maar, de, de, de, hey, ik, maar ik is... nee, maar wacht, ik, mo, ja. ik mocht niet met een zender de, de zaal in. Ik mocht niet met de, ik mocht bij Gods gratie mocht ik achter het hek, ja. rechts van het podium staan. Verder mocht ik niet komen. Jij nee. loopt gewoon met de opname en al het podium op. Ja, dat, kan, dat mocht ik ook. Ja, dat was een Maar dit is wel het zijn van die momenten. Kijk. Is natuurlijk massaal en het is misschien uh, te veel commercieel. Maar het is voor die sporters ja. ook een afsluiting. Ze halen die medaille. Ze hebben vier lang in een cocon geleefd en dan hebben ze eindelijk die medaille. En dan komt er zo'n ontlading En, en, en dat, dat is leuk omdat gewoon daar moet je een moment van maken. Nou, dat is dan hier het moment. Ja. Nou, en dan is, dan is dat mooi. Goed, we gaan het afsluiten. Weet je trouwens waar Lisa die heeft een schema gekregen gisteren? Ja. Weet je waar ze over twee weken naartoe vliegt? Ja, Londen. Ja, klopt. Twee keer ja, zelfs. Op één dag. <laughs> Bizarre. Ja, goed, dat is gebeurd. Dank je Dankjewel, Ermen. Het was een mooie gedaan. speler. Dankjewel voor je bijdrage. En Een goede reis naar huis ook. Het is uh, vier minuten over half negen. De hoofdpunten van het nieuws van NOS, Rashid Finch.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 Hoogste klassering van Nederland dateert van 2000. Toen werd in Sydney een achtste plek behaald. Dit keer won Amerika het medailleklassement... gevolgd door China en Groot-Brittannië. Dat zijn ze de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Correspondent Thomas Erdbrink vertelt zometeen... hoe de Spelen zijn beleefd in Iran. En dit half uur staat het zeilen centraal. Eerst naar de baas van de Nederlandse Olympische ploeg. Ja, die baas die heet overal chef de mission van Nederland. Maurits Hendricks. Die wil dat er strengere regels komen voor het Olympisch dorp. Atleten die nog in actie moeten komen... hebben last van sporters die al klaar zijn. Ja, dat is lastig. Wisten we van tevoren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 Procesverbaal opgemaakt, hoe weet Nee, dat nee, dan? nee, dat, dat, daar, dus zo werkt dat natuurlijk niet in een dorp. Je, je spreekt elkaar aan uh, op, op respect. Uh, alle sporters zijn er en die zijn er allemaal om hun beste prestatie te leveren. En uh, als iemand ze daar dan niet aan voldoet, nou, dan moet je, dat, uh, moet je dat aan de kaart stellen. Ja. Maurits Hendricks, eerder vandaag tegen Felix en Willemijn. Tijdens voor weer een terugblik op een sport, dit keer het zeilen. Nou ja, we gaan natuurlijk het plasje op uh, met goud in het hoofd. Dat is een 1, 2, 3, 4, 5, 6 de race die hij wint. Zijn slechtste resultaat is een derde plaats. Het is ongelooflijk knap wat hij dit toernooi heeft laten zien. Ja, tuurlijk, Ik wil even showen. <laughs> de strijd om het brons. Daar komen de Fransen. Maar waar zeilt Nederland? Houd die Brazilianen achter je. Dat gaat lukken. Het brons is voor Berghout en Westerhof. En dan zet Lopke Berghout toch gewoon. Prachtige kroon op haar carrière. Wie dat Pieter Jan Posma, hou je hem vast? Die tweede of derde plek. Of is die manoeuvre daar vlak achter hem een fataal geworden? We hebben op het achterdek hadden we nu een hele grote camera staan. die zit er nooit. Alleen die raakte ik deze keer. Pieter-Jan Posma kan niet brons pakken. Hier Nieuw-Zeeland en dan Spanje. Nee! Pieter-Jan Posma heeft plekken verloren. In het allerlaatste stukje moet hij het laten varen. Het is een mooi spel. We hebben een prachtig spel gespeeld deze week. en Ik had heel graag het goud gehaald. Daar heb ik heel hard voor getraind, Maar ik heb het niet. Dus uh, vierde plek. Hij heeft het goud dus al in handen. hoeft het alleen nog maar op te halen. En dan is hij officieel Olympisch kampioen. Ja, ook nog afsluiten met een winnende race, een medal race, is heerlijk. Alle vier maken evenveel kans als deze Marit Bouwmeester om het goud te pakken. En ik ga er vol voor en ik heb elke uh, elk weer precies mijn plan uitgevoerd. Maar uh, ja, niet goed genoeg. 1 China, het goud voor Chu. Maar dan Marit Bouwmeester, ze pakt het zilver. Fantastisch! Ja, ik weet niet. Ik moet eigenlijk wel blij zijn, maar. Uh, ja, het is gewoon zeer. Het is heel moeilijk eigenlijk, maar ook heel makkelijk. Je moet gewoon uh, je droom achterna gaan. Hij hm. is goud. Ja, dat was uh, Dorian van Rijsselbergen. We hebben contact nu uh, met Ajoht Kloosterboer, uh, die het zeilen nadrukkelijk heeft gevolgd. Hoe ver hier vandaan? Ajoht, dat is een ente. Ja. Een uur of drie rijen hè? Ja. ja. Er is heel wat gebeurd als je dat zo achter elkaar... Ik hoor je heel erg in de verte en ook nog eens op één Kanaal. Uh, daar gaan we nu uh, uh, aan werken, zodat je ook beter te verstaan bent. Het was, heel, uh, het was in ieder geval heel ver weg. Um, die van IJsselbergen, uh, is die gewoon uh, de epke van het windsurfer, zou ik maar zeggen? Ja. Ik, ik hoorde iemand zeggen, hij is eigenlijk de, de Usain Bolt van het zeilen. En dat vind ik wel een treffende omschrijving. Mm -hmm. Want hij zorgt ervoor dat er altijd wat gebeurt. En uh, altijd op een positieve manier. En hij, hij brengt het zeilen wel uh, in de, ja, voor, voor de gemiddelde Nederlander en de gemiddelde sportkijker wel over de vloer. En uh, ja, daar zijn ze hem wel dankbaar voor. Bovendien heeft hij fantastisch gezeild. Dus uh, ja, de epke van het zeilen, ja, misschien wel. En bovendien is het cirkeltje rond. De eerste uh, uh, windsurfmedaille won Steven van den Berg. En de laatste, Dorian van Rijsselbergen. Is dat niet opmerkelijk? Ja, dat is uh, opmerkelijk. En dus allebei Nederland. En tussendoor, uh, niet vergeten... hebben we ook nog een keer een bronzen medaille ge gehad. Dus het windsurfen is vo goed voor ons geweest. Dorian de Vries was dat in 1992. Dus twee keer goud, één keer brons. Uh, we houden van wi windsurfen blijkbaar. Er is natuurlijk ook altijd wind voor de deur. Heel veel water. Dus uh, ja, je zou zeggen... Um, uh, is, is dit uh, opmerkelijk dat we zoveel uh, medailles halen? Nou, dat is dus wel zo. Ik heb het even nagezocht uh, in, in die tijd uh, dat ik uh, naar de uitzending heb geluisterd. En volgens mij hebben we nog nooit zoveel medailles van het, uh, van het water gehaald. In 2008 was het twee keer zilver. In Athene was het helemaal niks. En daarvoor ook... Ja, een paar keer brons en een keer zilver tijdens de Olympische Spelen. En nu drie. Goud, zilver en brons. Het is toch wel heel erg bijzonder wat er gebeurd is. Ja, en ook bijzonder dat we er zo weinig hebben gehad in al die tijd als waterland. Uh, waarom stopt het IOC eigenlijk met, uh, met windsurfen als sport op te spelen? Ja, uh, dat is voor mij uh, moeilijk in te schatten. Uh, uh, het, het IOC heeft uh, wel een beperking uh, opgelegd aan, uh, aan de. Uh, internationale zeilbond. Er moesten klassen uh, sneuvelen. En sindsdien is het een beetje goochelig geweest met uh, zeilklassen. Zo is de, de Tornado naar uh, Beijing afgeschaft. Uh, de Ingling-klasse met uh, drie vrouwen, waar we ook zilver wonnen, uh, is ineens afgeschaft. Daar kwam uh, het matchracen voor terug. Matchracen gaat waarschijnlijk ook met, weer meteen verdwijnen. Uh, nu wordt dus het windsurfen afgeschaft en ineens ingeruild voor het kitesurfen. Dat kitesurfen, ja, dat moet je een beetje zien in het kader van BMX. Het ziet er wat spectaculairder uit. Maar uh, wat, wat de meeste mensen vergeten is dat het gewoon... ...eigenlijk windsurfen is, maar dan uh, aan een touwtje in plaats van aan een giek hangen. Uh, want je, je gaat niet uh, van, die, van die mooie stunts uithalen. Dat is een jury sport en, en het windsurfen zoals ze dat voor ogen hebben in uh, Rio... ...dat zal gewoon volgens een parcours gaan. Dus uh, het parcours wat Dorian van Rijsselberg heeft afgelegd. Ja. Dus per saldo schieten ze er niet zo heel veel mee op. Wat ik wel moet zeggen is dat als je langs bijvoorbeeld de Noordzeekust uh, kijkt is dat er heel veel surft wordt en nauwelijks meer gewindsurft. En uh, wat dat betreft uh, is het wel een stap naar een, een modernere sport. Een, uh, een, ja, een stap die misschien wel logisch is. Uh, maar ja, aan de andere kant, dat zal Dorian van Rijsselbergen straks gaan meemaken. Het eerste wereldkampioenschap is uh, in oktober, ik geloof in Sardinië uit mijn hoofd. Maar die, die sport is eigenlijk nog lang niet volwassen. En dat moet zich allemaal nog een beetje ontwikkelen. En die, die, ja, als wedstrijdsport heb je natuurlijk je officials nodig. Je hebt mensen die dat gaan organiseren. Je hebt goede regels nodig. Je hebt goede standaard. Uh... Uh, Materiaalafspraken uh, nodig. Dat is eigenlijk allemaal nog niet. De wedstrijden zijn nog wat rommelig. Dus ja, dat moet zich allemaal nog bewijzen. Ik vind het een beetje vroeg, uh, om eerlijk te zijn. En, uh, Dorian gaat natuurlijk de overstap maken. naar kitesurfen ja. denk je dat hij daar ja. kans op maakt? Of, of uh, is het vanwege alle verschillende regels en dat het nog niet gestandardiseerd is, is ook moeilijk om daar een uitspraak over te doen? Nou ja, het kitesurfen is nu nog geen wereldsport. Het gaat natuurlijk heel snel veranderen zodra het olympisch is. Want dan gaat iedereen zich daarop storten. Um, maar ik denk dat de internationale top nog niet van het uh, olympische niveau is. Nog lang niet zelfs. En dat geeft Van Rijsselbergen natuurlijk de kans om daar uh, op in te stappen. En ja, wat hij heeft, hij heeft, misschien nog niet die, uh, die kitesurf kwaliteiten. Maar wat hij, wat hij wel heeft is een uh, ongelooflijk goed oog voor het water. Hij ziet als geen ander... Uh, waar hij naartoe moet en waar hij de wind kan verwachten. En dat heeft hij gewoon voor op de rest. Dus als hij die technische inhaalslag kan maken... dan zie ik het nog wel zitten ook. Het zilver dan, dat was voor uh, Marit Bouwmeester in de laser. Ja. Uh, is dat een goed resultaat? Ja, uiteindelijk wel. Want er, er was er maar eentje um, die, die haar voorbleef. En dat was de Chinese Chu. En die heeft gewoon een heel erg netjes toernooi gevaren. Maar het Bouwmeester is iemand ja, die heeft zich voorbereid op allerlei verschillende omstandigheden. Zij wil die laserklasse domineren, heeft ze ooit geroepen. En daar was ze heel erg goed mee bezig. Is ook wereldkampioen geworden. Um, maar omdat ze zo allround was, um, is eigenlijk één, één vrouw... en dat is dan Nia ja, Chou geweest, die heeft optimaal geprofiteerd... dat de omstandigheden vrij eentonig waren in uh, Weymouth. Namelijk pittige wind. Hm. En um, nou, daar is zij gewoon heel uh, goed doorheen gekomen. Maar het bouwmeester heeft... Uh, Af en toe een paar, een paar kleine steekjes laten vallen. Nou ja, slechtste resultaat: een zesde plaats. Maar bijvoorbeeld in de allereerste race, dat weten we al niet meer. Maar toen heeft ze een penalty opgelopen. Een, een straf wegens pompen. Toen lag ze op een tweede plaats en werd weer teruggeworpen naar de, uit mijn hoofd: een veertiende plaats. Daar moest ze weer een heleboel boten inhalen. Heeft ze uiteindelijk wel gedaan. Maar dat was meteen haar aftrekresultaat. Dus als je. Als eerste race een, uh, ja, een, een slecht resultaat vat. Dan hik je daar de rest van het toernooi tegenaan. Want je mag er maar eentje aftrekken. En als je, ja, als je dat weet. En, en dat in het achterhoofd. En, dan denk je constant. Oe, ik mag geen misser maken. Ik met deze, mag, deze moet lukken. Ja, iemand met uh, de topsportinstelling van Marit Bouwmeester. Kan dat dus blijkbaar. En heeft het uh, uiteindelijk volgehouden tot, uh, tot de tweede plaats. Het was ongelooflijk spannend. Vier vrouwen. Allemaal evenveel even veel punten, allemaal evenveel kans om, uh, om het te winnen, het goud. En dat zij er dan met uh, Zilveren vandoor gaat op haar leeftijd, 23 jaar. Nee, nou, ik vind het superknap. Ze mag er heel tevreden mee zijn, al bevalt de kleur haar zeker niet. Nou, over het brons van Lisa Westerhof en Lopke Berkhout... in die 74-klasse hebben we het net met Erwin ook al, ook al even gehad. Ja. Die, die waren er zichtbaar blij mee. Ze vieren het alsof, het alsof het goud was. Ja, ja nou goed... Um... Zij moesten zich helemaal omschakelen nadat het goud en zilver al uh, vergeven was. Dat was voor uh, Powery uh, L.A. En, en Mills Clark uit Groot-Brittannië en uh, Nieuw-Zeeland. Dat nou, kon niet meer en uh, toen moesten ze zich instellen op een uh, race om brons en die winnen ze dan uiteindelijk. Ik moet zeggen, op karakter hoor, want uh, het waren niet hun omstandigheden heel licht. En Lecrant en Giron die kwamen heel dichtbij. En kwamen uiteindelijk ook uh, met een voorsprong die uh, fataal zou zijn voor Berkhout en Westerhoff. En ze hebben zich echt teruggeknokt. En op karakter hebben ze die bronzen plak uh, alsnog binnengesleept. En het is zo'n groot verschil, zeiden ze ook zelf, tussen net wel een prijs en net geen prijs. Dus uiteindelijk zijn ze vooral heel erg opgelucht. Ja, ja. nou ja, zo'n klein verschil dat hebben we bij Pieter en Postma gezien. Ja. Dat is misschien wel, pardon, het, misschien wel het, het moment van, van de zeilspelen. Om maar zo te zeggen ja. dat hij een beweging maakt... en dan met zijn boot een camera, die daar normaal niet zit... raakt en daardoor een extra ronde moet varen... en daardoor een medaille voorbij ziet gaan. Ja, hoe, hoe, hoe zonder was dat? Ja, dat is toch wel uh, het verhaal van de speler, vind je niet? Ja, Wat het zeilen betreft. Ja, wat het Zeilen betreft, nou, mijn verhaal is Dorian van Rijsselbergen. Um, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Vooral om ja, een jongen die met uh, 15 punten uh, Olympisch kampioen wordt. Uh, degene met het minste aantal punten wordt Olympisch kampioen, hij heeft er maar 15. Nou, dat is echt absurd goed. Dat uh, heeft nog nooit iemand gepresteerd. Ja. Dus uh, dat is voor mij betreft, uh, wat mij betreft, het verhaal van de Svelen. Maar ja, PJ, zoals ze hem noemen. Um, hm. Hij ging. Gewoon voor goud. Hij had brons in handen en zag in de verte het goud glinsteren. Hij deed een gooi. En liet daarbij het brons uit handen vallen. Maar ja, ik vind het echt bewonderenswaardig wat hij gedaan heeft. Hij moest knokken tegen Ben Ainslie. Nou, dat is niet de eerste de beste. Dat is de man die nu vier keer goud achter elkaar heeft gehaald. Je zal maar zo'n kerel in je klasse hebben. Echt zo'n zo Eric Heide type. Daar is gewoon bijna niet van te winnen. Dus Pieter Jan Posma... Ja, het is wel een beetje mijn held, inderdaad. Dus wat dat betreft een, een prachtig verhaal. Ja, maar drama wat dramatiek dat het... betreft uh, dat, dat ja, de bedoeling Ja, pr precies. De jongen barst in huilen uitvoeren voor, ja. voor de camera. En uh, in zijn positie had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Ja, fantastische sportman. En, en die ene gooi naar die ene grote medaille. Ik weet zeker, als hij het niet had geprobeerd... dan was hij er altijd van blijven dromen. Nu heeft hij het geprobeerd, hij heeft niks... Maar hij krijgt van iedereen schouderklopjes en van iedereen de complimenten dat hij het zo heeft geprobeerd. Dus ik denk dat hij er heel snel overheen komt. Oké. Okay. Goed, tot zover deze speler ook voor jou. Dankjewel, IJlt. Graag gedaan. Comfortable as I am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 Tradition. And if I didn't love you Mena. and just hold me. Je zegt dat op een dramatische toon? Goed. Ja, Iran, daar gaan we naartoe. In de medaillespiegel, op de medaillespiegel van de Olympische Spelen geëindigd op de 17e plaats. Twaalf medailles in totaal en bijna allemaal in de krachtsport. Waarom kijk ik daar niet van op? Thomas Erbrink in Iran, goedenavond. Goedenavond. Wat is in Iran het belangrijkste moment van deze speler geweest? Nou dat is toch wel het goud van uh, dat uh, Salim Kort Astiabi geweest, een vreselijk sterke man die bijna uh, 250 kilo boven zijn hoofd uh, Hoeveel? Wist, uh, te duwen, 250 bijna, om precies te zijn, 247, maar dus bijna, uh, en dat klinkt ongeveer zo als je dat doet. Goodbye. Oh dat is uh, een hele korte poging geweest, dat wel een keer. Ossalab ja. Dat was hem. Dat was hem. Het <laughs> klinkt in ieder geval imponerend. Um, uh, waarom is dit moment het moment van de speler voor de Iraniërs? Ja, kijk, uh, je zei het zelf al, de Iraniërs zijn voornamelijk heel goed in krachtsport. En, uh, en om dan uh, ja, officieel uh, een Iraniër als allersterkste man van de wereld uh, te hebben met dus goud. Ja, dat is een, dat is een prachtig moment uh, voor, de, voor de Iraniërs. Ja, het, ze klink, zijn dat Iraanse supporters, uh, ook die we horen, of zijn dat de trainers? Er wordt wel enorm gejuild en, ge, en gekrijsd. Er zijn uh, allemaal Iraanse supporters in Londen, er waren natuurlijk heel veel Iraniërs uh, over de hele wereld. En uh, ja, die zijn behoorlijk fanatiek uh, om alles zo uh, uh, te, te volgen vanuit Londen. Er stonden er allemaal vrouwen zonder hoofddoek, maar desondanks met, met, met vlaggen van de Islamitische Republiek Iran. Dus het was hier voor de Iraniërs thuis, waar je een hoofddoek op moet, wel een beetje verwarrend af en toe. Maar uh, iedereen stond achter hetzelfde doel en dat was uh, de winst van, uh, van deze man met de moeilijke achternaam. En dat is dus gelukt. Ja. Uh, ik zei al vooral bij krachtsporten, en, en het verbaast me eigenlijk niet, maar aan de ja, andere kant denk ik: waarom verbaast me dat eigenlijk niet? Waarom zijn ze zo goed in die krachtsporten in Iran? Nou, ze zijn inderdaad goed in gewichtheffen, ook in, ook in worstelen. En dat uh, gewichtheffen, dat is, daar zijn ze voornamelijk zo goed in... omdat je hier een traditie hebt van, van iets wat heel vrij vertaald het krachthuis heet. Het Zorganeh. En ieder stadje en dorpje in Iran had vroeger wel uh, zo'n krachthuis... Waar, men, waar mannen op de maat van de muziek zware objecten, zo stukken hout en zo, boven hun hoofd uh, hielden... Um, en uh, ja, dat is een, eigenlijk een soort uh, ja, vooroorlogse gym geweest, om het zomaar te noemen. En uh, ja, daardoor zijn Iraniërs altijd druk in de weer met, met gewicht heffen, met andere dingen. Het is ook een sport waar je weinig voor nodig hebt. Een zwaar iets en tillen maar. Ja. Kunnen ze ook nog meer dingen in Iran, Thomas? Ja, ze kunnen ook uh, vrij goed uh, basketballen. Ze zijn vrij goed in voetbal. Uh, ze hebben uh, in, in volleybal met name hier in de regio en in, in Azië, doen ze, het, doen ze het vrij goed. Ze zijn niet meer alleen nog ja, heel erg goed in alleen die krachtsporten. Maar ja, op de Olympische Spelen heb je natuurlijk een heleboel concurrentie. Dus dan is het natuurlijk, ja, in de kwalificatierondes vaak al uh, sneuvelen die andere sporten al snel. Maar ja, de gewichtheffers en de worstelaars, die, uh, ja, die, die, die, die, die blijven veel Ja. Even nog twee korte dingetjes eruit pakken. Uh, Boksen, jij noemde het al. Er was een akkefietje met een bokser, geloof ik, hè? Ja, er was een bokser die, die, uh, die het vrij goed deed voor de Iranische mensen zelf. Maar toen hij uh, speelde tegen een Cubaan, een mede land notabene... werd hij uh, door de scheidrechter uh, afgekeurd op punten. En eerst dacht ik, toen ik al het, al het uh, gejoel en gekrijs daarover hoorde... dacht ik van dat men zich een beetje zat aan te stellen. Maar als je de analisten erop uh, uh, op, op losliet en op nalas... Uh, dan, uh, dan was het toch wel duidelijk dat uh, deze man wat onrecht was aangedaan. En dat vond president Ahmadinejad... Ook. En die zei, uh, onze bokser dient uh, be behandeld te worden als ware hij een gouden medaillewinnaar. En dat is fijn voor hem, want in Iran, als je een gouden medaille wint, krijg je ook 100 gouden munten. En dat is ongeveer 80.000 euro waard. Ja, goed. Dan uh, uh, heel kort de Iraanse vrouwen, want die mochten in één keer niet meedoen, hè? Nou, die Iraanse vrouwenvoetballers mochten niet meedoen, want er was heel gedoe over de FIFA en de vrouwenhoofddoek. En daarom liepen ze in de kwalificatieronde alles mis. was heel sneu, want ik ken een paar van die meisjes en die, die geven minder om de hoofddoek en meer om het voetbal. Uh, maar binnenkort, uh, volgend jaar, mogen ze van de, van de FIFA en de, het IOC uh, mogen ze volgende keer toch meedoen. Dus uh, dat, daar, houden, daar horen we nog van. Ja, goed. Toch, toch nog een beetje goed nieuws wat dat betreft. Dankjewel. Thomas Ebrink vanuit okay. Iran. Ja, over uh, een uur, om tien uur is het zover. Dan begint de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen ook. Die kunt u hier live bij ons volgen tijdens de Radio 1 Sportzomer, de laatste uurtjes. Tot zo. Kan het al?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 Maak er nog maar wat moois van en dan uh, komen we er wel uit. Jo, hoi. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Waar huurt u IT-pro's in? Bij een system integrator, een software house, een detacheringsbureau of rechtstreeks online? Regel het zonder risico's met IT-staffing en verzeker u van de perfect match.